Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Huis van Afgevaardigden van Obamacare. De zorgverzekering die president Obama invoerde. Een kleine meerderheid van 217 leden van het Huis van Afgevaardigden... waren voor, 213 waren tegen. Alle democraten en ook 20 republikeinen. In maart trokken de republikeinen hun zorgwet op het laatste moment in... omdat er niet genoeg stemmen voor leken te zijn in het huis. Dat werd beschouwd als een zware nederlaag voor Trump... Het afschaffen van Obamacare is een belangrijke verkiezingsbelofte. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Senaat. In heel Nederland zijn rond acht uur de doden herdacht. Op de Dam was de nationale dodenherdenking... in aanwezigheid van de koning en de koningin, premier Rutte... andere hoogwaardigheidsbekleders en duizenden belangstellenden. Na de kranslegging door de koning en de koningin... en de twee minuten stilte om acht uur... droeg een 16-jarige scholier een gedicht voor en hield burgemeester Van der Laan van Amsterdam een toespraak. Hij kreeg daarna een applaus van veel mensen op de Dam. Voor zover bekend zijn de herdenkingen in het hele land... zonder noemenswaardige incidenten verlopen. En een gevangene uit Brabant mag tijdelijk zijn cel uit... om zijn voormalige drugslab te slopen. Begin dit jaar is in het huis van de man een ecstasylab gevonden... met een grote hoeveelheid grondstoffen en een machine om pillen te maken. Daarvoor zit hij in voorlopige hechtenis... Maar de woningcorporatie wil de man uit zijn huis in Bergen op Zoom zetten. Maar daarvoor moet het drugslab in een zelfgebouwd duivenhok worden verwijderd. Als hij dat laat doen kost het veel geld. De man mag het nu van de rechtbank zelf doen. Als hij zich bij het begin van het proces tegen hem weer meldt. Het weer in het noorden nog kans op wat regen. Elders wolkenvelden en droog. Ook morgen veel bewolking, maar bijna overal droog. In het zuiden ook wat zon. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS.